Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim een miljoen euro aan belastinggeld gestoken in een project in China. Maar daarvoor had de universiteit alleen privaat geld mogen gebruiken. Dat schrijft de Onderwijsinspectie. Het geld was bedoeld voor het opzetten van een campus, maar het project werd vorig jaar afgeblazen. Eerder was al duidelijk dat zeven ton aan publiek geld ten onrechte was gebruikt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft het geld teruggestort.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 Door een datalek bij British Airways krijgt de luchtvaartmaatschappij... een boete van 205 miljoen euro. Het is de hoogste boete onder de Europese privacyregels tot nu toe. Vorig jaar werden de gegevens van ongeveer 500.000 klanten gestolen. Volgens de Britse toezichthouder was de beveiliging niet op orde. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt, soms wat zon, maar ook wat buien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Het is 16 tot 19 graden.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 We'll mm -hmm. Deze dame, Whitney Houston, vertocht maar liefst 200 miljoen platen. Wereldwijd bekend geworden. En in 2012 overleden. Je hoorde haar met I Wanna Dance With Somebody. 8 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Geheel in Britse smeren zijn wij, Albert-Jan. Good afternoon. Good afternoon. How you? Ja, very uh, good. <laughs> Ja, nee, klopt. Ja. Het is uh, drie dagen Engels grondgebied, hè? Zo is het. Met, uh, maar ook tropical Engels. Ken je dat? Ja, ja vanavond uh, wordt het een uh, tropical uh, feestje. Ja, dat, op ken ik alleen maar regen, maar ik wist niet dat ze ook tropical hadden. Dus uh, ik laat me verrassen vanavond. Ja, ja goede... jij bent weer terug. Goedemiddag. Ja. Leuk dat je er weer bent. Ja, welkom thuis. Uh, ja, zo kan ik eigenlijk wel zeggen. Het is weer even, even wennen, maar goed, we zijn er weer. Ja goed, British Festival, drie dagen lang, Engels grondgebied, ik zei het al. Er is van alles te doen dit weekend in één en rondom Zandvoort... en met name natuurlijk op het circuit en in het centrum van Zandvoort. Maar daarover later natuurlijk veel en veel meer. Uh, wat er vandaag nog meer gebeurt, het is de Tour de France is begonnen. Mm -hmm. Het is vandaag ook de achtste dag weer van Wimbledon. En uh, we volgen alles een beetje zijdelings uh, indien mogelijk uh, de Tour wat er op het circuit gebeurt en natuurlijk wat er op Wimbledon gebeurt. Als er wat te melden is, dan zullen we dat zeker niet onthouden. Wat gaan we nog meer doen? Nou, uiteraard de vaste onderdelen zoals er zijn... de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand... want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht om half drie. Ja, dat zal wel een beetje een verrassing worden... want ik vermoed dat we vandaag nog wat regen krijgen. Maar goed, daarover meer rond de klok van half drie. Het dier van de week hebben we natuurlijk ook om half vijf. En die luistert deze week naar de naam Daisy. En als je Daisy ziet op de foto, dan schrik je je hoedje. Maar uh, het schijnt een hele, hele lieve hond te zijn. Dat om half vijf. Het gedicht van de week... Nou, we gaan natuurlijk in de old British style vandaag. Ik ben heel benieuwd. Dus ik heb wat Engelse gedichten voor je meegenomen. Dan mag jij de beste daarvan uitzoeken. En dan zal ik het proberen een beetje fatsoenlijk uit te spreken. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... Staan we natuurlijk uh, uh, stil bij de nieuwe beoogde burgemeester van Zandvoort. Kwart over vier hebben we natuurlijk een beetje pit report. Want we zijn nauwelijks bekomen van de Formule 1 race van vorige week. En uh, daar kijken we natuurlijk nog even naar terug. En we leggen ook nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en volgens mij is het gezellig in het centrum. Want we hebben daar ook de Britse parade. Ja, die is als het goed is om uh, kwart voor twee gestart. Dan rijden die uh, Britse wagens uh, door het centrum van Sanford. Kortom, feest British weekend in Sanford En CFM is er uiteraard bij. De twee grote hits uit de jaren 80 non-stop bij CFM. Als eerste de Dubby Brothers en Long Train Running. Gevolgd door Nederpop op zijn best. Jawel, de groep Kadanzo Stad. En in het donker. 17 over 2 in Goedemiddag. We zijn er klaar voor nieuws in het korte, Albertjan. Ja, en we beginnen met een getuigenoproep. Zondagmiddag 9 juni, dat was eerste Pinksterdag. Rond 1 uur is een 76-jarige man zwaar gewond geraakt nadat hij met zijn fiets ten val was gekomen op de Duinlustweg. Heeft u een tip over deze zaak? Het slachtoffer fietste op het fietspad richting Overveen... toen hij moest uitwijken voor een tegemoetkomende wielrenner... die fietsers inhaalde. Het slachtoffer moest uitwijken en kwam zeer zwaar ten val. Ondanks omstanders hebben direct eerste hulp verleend... en zijn gestart met reanimeren. Het slachtoffer werd met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is op 21 juni jongstleden in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De wielrenner is na het ongeluk verder gefietst. De man die viel heeft echt heel hard geschreeuwd toen hij schrok. Ik vermoed dat de wielrenner die wel heeft kunnen horen, zei een getuige. We zoeken deze man als getuige. Signalement van de wielrenners is alleen bekend dat hij een fel oranje shirt aan had aan de voorkant witte letters. En hij fietste erg hard. De man kon zich natuurlijk ook, kan zich natuurlijk ook zelf melden bij de politie. Bent u getuige of uh, wie we zoeken of weet wie de wielrenner is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. 0900-8844. Afgelopen woensdagochtend is een man van hoog uit het raam gevallen. Het ongeval gebeurde tijdens verhuiswerkzaamheden in een woning in Noord. Rond kwart voor tien ging het mis in de woning aan de Celsiusstraat. toen er iets uit het raam moest worden verhuisd en de man uit het raam naar beneden viel. Meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen om hulp te bieden. De verwondingen leken op het eerste gezicht te zijn meegevallen. Het opgeroepen traumateam hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De man is wel met spoed naar het ziekenhuis overgebracht... om te worden nagekeken naar zijn verwondingen. Het rolstoel toegankelijke duinpad op het terrein van Nieuw Unicum... dat in de volksmond het Schelpenpad heet... Uh, wordt officieel genoemd, uh, maar in werkelijkheid Circuit 2 heet... is dinsdag door de, afgelopen dinsdag door de ontwerper officieel geopend. Ontwerper John Keumerling is onder andere bekend... van het draaiende huis op een rotonde in Tilburg... en het ontwerp van het Nederlandse paviljoen... op de World Expo 2010 in Shanghai. Hij gaf het pad de naam Circuit 2 mee... en doelde daarmee op een andere bochtige circuit... en een stukje verderop, al hier in Zandvoort... In het kader van het Natuurbuddy-project is het pad voorzien van ongeveer 30 informatieborden die vertellen over de flora en fauna die zich bevinden. Er zijn ook borden die uitnodigen om de zintuigen te gebruiken en op het hoogste punt staat de tekst in uitleg over wat er te zien is in alle windrichtingen. En wanneer komt de race daar? <laughs> nou, ik denk volgend jaar mei, maar dan uh, wellicht uh, uh, het weekend voor uh, de Formule 1. Max is trouwens welkom, heb ik goed begrepen. Alleen dan moet hij al lopend komen. Ja, zo is ja, het. Ja, is zeker. Het. Ook al zijn ze wild enthousiast over racen en snelle auto's... meer dan een derde tot de helft van de Formule 1-fans... komt met de trein naar de Grand Prix volgend jaar. Dat hebben ze aangegeven bij de organisatie van de Dutch Grand Prix. Bij inschrijving moesten de fans registreren... hoe zij volgend jaar mei bij het circuit denken te komen. Meer dan een derde tot de helft geeft aan... met het openbaar vervoer te willen komen... Een derde denkt aan de fiets op de benenwagen als transportmiddel en de rest komt met de auto. Terwijl ze weten dat ze niet in de directe omgeving van het circuit kunnen parkeren. Zij kiezen voor een pendelbus of fiets voor de laatste kilometers. Volgens de gemeente Zandvoort doen er geruchten de ronde dat er nieuwe wegen naar de badplaats komen of dat snelwegen nieuwe afslagen gaan krijgen. Niets is minder waar, zegt Zandvoort. Hier is voorlopig geen sprake van. De gemeente is in gesprek met buurgemeenten om parkeergelegenheden in de grote kring rond Zandvoort te organiseren. Fans wordt gestimuleerd om in de regio te verblijven. Denk daarbij aan campings en hotels. Tot zover. Dankjewel, Albertjan. Dat was het Zandvoort het, uh, Nieuws in het kort. En wil je het nieuws uh, nalezen? Dat kan uiteraard uh, bij uh, CFM, onze eigen ZFM app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu de Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is gratis beschikbaar voor je en er blijft weer 24 uur per dag op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Lekkere muziek bij CFN Zandvoort. Om je zomervakantie mee te beginnen. Heerlijke Gloria van. samen met Miami Samsung. Dat was Bad Boys. Ja, straks gaan we over naar het weerbericht. En ja die zei het net al een beetje. Het werd een beetje donkerder. En we zouden toch geen regen gaan krijgen. Hè? Nou. nou, straks om half drie hoor je daar meer over bij het weerbericht. Eerst gaan we het hebben over onze vermoedelijk nieuwe burgemeester, Albertjan. Ja. Geboren Halemmer David Molenburg... is door de Vertrouwenscommissie uit de Zandvoortse Raad aangewezen... als eerste kandidaat om burgemeester Niek Meijer in september op te volgen. Dat maakte Oudere Partij eh, OP, OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer... maandagavond tijdens een hele korte raadsvergadering bekend. David Molenburg is geboren in 1968 en woonde in Haarlem. Hij heeft onder meer gewerkt als bestuursadviseur in de gemeente Den Haag en daarna zes jaar als plaatsvervangende directeur van Zeeland Poorts. Van 2011 tot 2018 was Molenburg wethouder en de eerste lokale burgemeester in de gemeente Ronde-Venen, en dat is in Zuid-Holland. Met onder andere vastgoed in zijn portefeuille heeft hij daar een aantal grote langslepende projecten weer losgetrokken. Mogelijk is dat de motivatie van de Vertrouwenscommissie geweest om hem als eerste kandidaat voor te dragen. Molenburg is lid van het CDA. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij speelt de basgitaar als grote hobby. Sinds juni 2018 is hij actief als zelfstandig adviseur en interim bestuurder. Raadsvoorzitter Belinda Geuransson, die de afwezige burgemeester Nick Meijer verving, legde maandagavond de te volgen procedure uit. De voordracht is naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, en minister Kastja. Ollongrum van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties gegaan. Die maken een voordracht voor de koning. Als dat voorstel aanvaard wordt, zou Molenburg op 19 september aanstaande... als de nieuwe burgemeester van Zandvoort geïnstalleerd kunnen worden. Oké. Okay. Is dat nou een ZZP-functie of is dat nou, komt hij dan nou in vaste de loondienst? Weet Ik heb dat, uh, geen idee. Want uh, hij heeft ervaring als ZZP'er. En uh, hij komt uit Haarlem. Is hij vanaf 2018 geworden? Ja. dus... dus Oké, okay, maar dan zou we toch eens een keer moeten vragen als hij, als, hij, als hij burgemeester wordt hoe dat dan geregeld is. Maar goed, hij hey, is ZZP, heeft ervaring met het weer lostrekken van grote projecten. Nou, dat uh, wat dacht je van een boulevardje. Dus uh, hij krijgt het uh, niet. De graf, in ieder geval druk. Als het al nou ZZP'er is of in loondienst, dat zien we dan wel. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. Sometimes Hier is de uh, courses in Kiernie Staten. Single van alweer heel veel jaren geleden. The Source en Candy Staten en You Got the Love. Ik had het net over de CFM-app. Hij is uh, gratis beschikbaar en niet alleen het Software nieuws daarop. Uiteraard kan je ook luisteren naar CFM en nog vele andere dingen. Dus mocht je niet hebben, download hem dan nu. Het is op het klokje voor mij precies half drie, tijd voor het weer Albertjan. De zon schijnt, maar de bewolking neemt toe en later vanmiddag is er zelfs kans op het lichte regen. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen is de mix van de zon en wolken en met 18 graden duidelijk frisser. Na het weekend is het licht wisselvallig met geleidelijk weer oplopende temperaturen. We starten deze zaterdag met zonneschijn. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe en vanmiddag is de bewolking dik genoeg... ...voor wat lichte regen. De temperatuur stijgt zoals gezegd naar 21 à 22 graden... ...en er waait een matige noordwestenwind. En vanavond en de komende nacht is het weer droog met afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Aan het eind van de middag is het 18 graden of later vanavond ongeveer 14 graden. De komende nacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 11. En zoals gezegd, zondag is het aanvankelijk bewolkt met een kleine kans op een bui. Gaandeweg de dag klaart het steeds meer op... En zondagmiddag is er geen flinke, flinke periode met zon. De temperatuur is duidelijk lager en stokt bij maximaal 18 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig, met naast de zon ook kans op een enkele bui. De temperatuur is eerst met een maximum van 17 graden wel erg laag voor de tijd van het jaar. Maar in de loop van de week stijgt de temperatuur weer. Aan het eind van de week is het alweer 23 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, Albert al Gelukkig uh, goed nieuws voor iedereen die uh, nu zomervakantie heeft. Eind van de week wordt het weer veel, veel beter... met een uh, temperatuur van rond de 23 graden. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.meteo-pagina.nl of www.ricoweer.nl Dat was het weer. En hier komt hij aan, de politie.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 On plus les soucis, de quoi devenir fou oui.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 Ik heb en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me maar du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que maar ik que een paar keer een Un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pour le temps de faire une sauce. Oh, route, oui. Bij het begin van de Tour de France kan deze muziek zeker gedraaid worden. Door de Black M en Stuur maar roet. Ja, ik was van de week in het centrum van Zandvoort, albert -Jan. En toen zag ik onder meer bij het gemeentehuis... dat ze druk bezig waren voor het EK Zandsculpturen. Ja, klopt. De voorbereidingen zijn ook in volle gang. Want aanstaande maandag gaat voor de achtste keer... het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort van start... Het evenement zal in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Een thema van dat dit jaar door heel Europa op uiteenlopende manieren wordt herdacht en vormgegeven. Begin deze week is begonnen met het opbouw van, een kenmerk van de kenmerkende piramides van aangestampt rivierzand. Van 8 tot en met 14 juli zullen de zes Europese kunstzands zandkunstenaars te bewonderen zijn als zij er hun interpretatie van 75 jaar vrijheid aangeven en zondag 14 juli zal een deskundige jury bepalen wie er tot Europees kampioen gekroond wordt. De zes kunstwerken zullen tot zeker half oktober blijven staan. Eveneens in het kader van de 75 jaar vrijheid zal gelijktijdig op de Boulevard de Vauvage een buitenexpositie van de Zandvoortse fotograaf Edwin Keur worden georganiseerd. In de 15 dubbelzijdige panelen zal een collectie foto's worden tentoongesteld... over verschillende grondrechtelijke vrijheden... aangevuld met beelden van de samenleving en de diversiteit in Zandvoort. De expositie duurt van 14 tot en met 5 september. Maar even terug naar het EK Zandsculpturen... en wel naar de CEO van het uh, onder waarvan dit Zandscu EK Zandsculpturen wordt georganiseerd. En onze collega Jaap Koper... ...had een interview met Marcel Elsjan of Wipper. Het EK Zandsculturen staat ook weer op het punt te beginnen. Nou ja, als we dit uh, gesprek opnemen is het vrijdag... ...dus dan is het nog relatief rustig. Maar ik kan me voorstellen, want uh, de man van uh, de World Sand and Sculpture Academy... ...ik moet het goed zeggen. Marcel Elsjan of Wipper is, uh, is er ook. Maar hij uh, was een beetje van de week als een soort opzichter uh, aan het rondlopen. Ja natuurlijk, je moet in de gaten houden dat uh, het aanstampen van het zand, uh, door de technische mensen, dat dat goed gebeurt. En uh, er zaten een paar nieuwe uh, medewerkers bij, dus die hebben nog niet zo heel veel ervaring. Dus dan moet je even in de gaten houden dat het wel gebeurt zoals het moet gebeuren. Ja. Dus vandaar uh, dat ik daar een beetje rondliep. Ja. Ja, en, en daar ben jij dus voor? Ja, in ieder geval te zorgen dat uh, de kwaliteit van uh, het aangestompte zandhuis zometeen zodanig is voor de kunstenaars. Dat ze uh, ja, niet tegen verrassingen aankomen te lopen door bijvoorbeeld een instorting terwijl ze bezig zijn. Uh, natuurlijk zijn er altijd uh, thema's waar het aan opgehangen wordt. Uh, dit jaar dus ook. Welke is dat? Uh, dit jaar hebben we gekozen voor het thema uh, 75 jaar vrijheid. Dat is een landelijk thema, wat in 19... Ja, maar nee, gaan we gewoon door. Welk jaar is dat? <laughs> 75 jaar geleden. Dat is, ja. dat is volgens mij 1944 die kant uit. Ja, dat klopt. <laughs> het heeft te maken met 1944, 1945. Ja. 75 jaar vrijheid. Ja. Dat is dit jaar en volgend jaar een belangrijk thema, ook internationaal. Ja. Wij hebben dat thema dus zodanig geïnterpreteerd dat we het veel breder trekken. Uh, want vrijheid is, uh, heeft niet alleen maar te maken met uh, de vrijheid uh, die we nu hebben vanwege de Tweede Wereldoorlog. Of het overwinnen daarvan. Uh, maar godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting... Uh, uh, ga, vrijheid ja. van expressie? Vrijheid van expressie, ja. uh, ga zo maar door. Dat heeft allemaal mee te maken dat ja. we in een vrij land wonen en dat dat allemaal kan. Ja. Uh, dat, uh, dat we heel even uh, een beetje zo moesten zoeken naar welk jaar. Dat heeft gewoon te maken dat we alle twee gewoon een hectische week achter de rug hebben. En dat we dan ook niet meteen alle twee uh, het even paraat hebben staan. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Um, maar goed Marcel, um, dat betekent dat, dat je daar ook uh, weer mensen uh, bij hebt uh, die dat festival, Ja, ik, ik, ik zie het een beetje als een soort festival, maar eigenlijk is het ook best wel hogeschool, wat er uh, gebeurt in Zandvoort, uh, om zo'n veld weer bij elkaar te krijgen. Ja, niet iedereen uh, is daar geschikt voor. Um, sowieso bij een Europees kampioenschap moet je zorgen dat je natuurlijk de beste weer in huis hebt. Ja. En die mensen die worden geselecteerd uh, op basis van wat ze het jaar daarvoor hebben gepresteerd aan uh, zandsculpturen wereldwijd. En op basis daarvan zeggen dan van: oké, okay, uh, dit en dit is de keuze die er uh, uh, gevallen is op die en die personen. Dan kunnen we in principe uh, wel een veld uh, creëren van 15 kunstenaars uit verschillende landen. Uh, maar ja, goed, daar moet ook budget voor zijn en dat is toch... Niet voldoende om 15 zandkunstenaars hier aan het werk te zetten. Het EK Zandsculpturen 2019 is een samenwerking van de gemeente Zandvoort, het Zandvoortsmuseum, Holland Casino Zandvoort en de provincie Noord-Holland. De organisatie is evenals vorig jaar in handen van de Zandacademie, waar alle deelnemende art artiesten bij zijn aangesloten. Ja, dat, dat, dat, dat dacht je. Maar het uh, komt, komt er zo aan, als het goed is. Even kijken hoor. Deel 2 van het interview. Wat onze collega Jaap Koper had met Marcel, het Elfjan het of Wipper. dat we weer even kijken van zijn er ook weer bekenden zoals het afgelopen jaar. Uh, kunnen we dus bijvoorbeeld de winnaar Sergi Ramirez uh, verwachten of de Nederlander Maxim Gazendam? Ja, zowel Sergi als Maxim die, uh, zijn weer paraat. Ja. Uh, Even kijken wie is er nog meer die bekend is. Uh, Alexei Rubak uit Rusland van vorig jaar. Die is er ook weer bij. Uh, Slava Emelianenko uit Oekraïne. Uh, Fergus Mulveni is weer terug. Uh, die is Vorig jaar uh, was hij er niet bij. En dit jaar wel weer. En we hebben een hele bijzondere. En dat is een Tsjech uh, Rado van Zivni. Uh, die behoort tot de absolute top van deze wereld. Maar die is... Een beetje een eigenzinnig figuur. En dat zie je ook aan zijn sculpturen. Ja. Uh, hij heeft al gezegd van ik hoop dat er een vrachtwagen klaar staat om een hele zand weer af te voeren. Want uh, de sculpturen die ik ga maken, daar kun je dwars doorheen kijken straks. Oh, dat is, dat is uh, wel heel bijzonder. Uh, de Tjech Zivni heet hij. Uh, ja. Ja, want uh, hoe, hoe is dat gegaan om, uh, om hem te strikken? Ja, hij uh, doet eigenlijk niet graag mee aan wedstrijden, uh, ik heb het al een aantal jaren geprobeerd om hem uh, binnen te krijgen hier. Maar uiteindelijk heeft hij uh, op basis van het thema, heeft hij gezegd, oké, okay, I'm in, ik kom dit jaar, kom ik naar het Europese kampioenschap, want ik heb een fantastisch idee wat ik uh, ga neerzetten. Dus uh, hij doet mee en dat is leuk. Ja, is, dat is natuurlijk ook leuk voor Zandvoort uh, om uh, zo'n zo kunstenaar uh, hier, uh, hier te hebben en ook aan het werk uh, te zien, zeker in de week, uh, dat, uh, dat de sculpturen worden gemaakt. Ja, absoluut. Ze zijn natuurlijk allemaal goed. Uh, maar goed, uh, ik verwacht veel van Rado van ja. en uh, we zullen zien wat hij gaat neerzetten. Ja. Soms vinden het mensen fantastisch wat hij maakt en andere keren ja. nou, ik kan hier helemaal niks mee. Maar wat hij doet is zo ontiegelijk knap, technisch gezien, uh, dat iedereen er dus verbaasd van staat van, dat dit kan met zand. Uh, nou, uh, lopen we al wat uh, jaren hier rond hè, met, uh, met, uh, met de zandsculpturen. Uh, het is toch best wel, uh, ja, uh, jullie zijn zo wat kind aan huis uh, uh, inmiddels. Wat, wat, wat heeft deze badplaats voor jullie dan? Ja, het is het achtste jaar en voor ons is het elke keer weer thuiskomen. Uh, en dat is, uh, ja, iedereen die, die, die is enthousiast als je er weer loopt uh, van de bakker tot aan uh, de, de, de restaurants, tot uh, nou, uh, mensen bij de gemeente. Dus het is altijd weer leuk om hier terug te zijn. En, uh, nou ja, goed, we hebben een redelijk langlopend contact met de gemeente. Na deze editie sowieso nog twee jaar. Dus... Um, wat ons betreft mag dat ook weer verlengd worden. Want het is, uh, het is hier altijd gezellig en leuk en een uh, prima sfeer. Dus uh, wij hoeven niet weg uit Zantwoord. Goed, uh, nog even de echte afsluitende vraag. Want als dit uitgezonden wordt is het zaterdag. Wanneer begint het en uh, wanneer kunnen de mensen de prijzen uh, zien? Uh, tenminste uh, dat de prijzen verdeeld worden. Nou, zondagochtend en zondagmiddag dan komen de kunstenaars aan uit de verschillende landen. En dan maandagochtend om negen uur, dan beginnen ze met hun kunstwerken. En dan zijn ze zeven dagen lang bezig, tot en met zondag de 14e. En zondag 14e rond uh, half vijf ongeveer, zal op het Gashuisplein de winnaar bekendgemaakt worden. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dat was Jaap Koper in gesprek met Marcel Elsjan of Wipper. Het EK zandsculptuur begint maandag, Albert-Jan. Dus maandag zien we de Carvers, zoals dat zo mooi ja, heet, goed. aan het werk. Klopt, dat is altijd prachtig om te zien hoe je van zo'n piramide zand prachtige sculpturen ziet herrijzen. Zo is het. Vanaf maandagmorgen 9 uur gaan de kunstenaars aan de gang. MUZIEK <middels> A mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Disculpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a agarrar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios, o no somos ganas. Oh, oh, oh. Y si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, porque te hace la loca cuando yo te envío.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 Oh, oh, oh. Si somos novio o somos pan tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh. Si somos no, o somos nada, tranquila, hay que ver mañana. Basila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si ponente Tranquila poco a poco me conoce, por ahora quiero darte en toda la pose, si me dejan te la basta entre clases, ya te está caliente y todavía no son las 12, así la que la vida es solo una, me para el corazón blanco y setas una laguna, me llama después de la una, soltadería de cuando cae la luna, Vámonos para baño, que nadie nos está viendo, si no me conoce.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 Ja, dan krijg je meteen uh, dat uh, zomergevoel over je heen, hè? Bij deze plaat van uh, Enrique Iglesias, tezamen met uh, Bad Bunny Ja, de zomervakantie is begonnen en dat hoor je uiteraard ook uh, op je eigen radiogeluid. Zie FM, we zijn er 24 uur per dag, ook in de zomer. Beleef de zomer mee. Billy Ocean die scoorde in de jaren 80 heel veel hits. Waaronder de Boy en Ben de Koen Staff. En ook dit was een hit van hem. Jongen, Are you ready to go? Het is zomer, ook in Zandvoort. Eind van de week, eind van volgende week. hebben We weer een graadje of 23. Dus uh, dan kunnen we echt over de zomer spreken. En er hoort ook een zomerse krant bij, albert uh, Ja, en wel de Zandvoortse Zomercourant. Heeft u hem al zien liggen? De nieuwe Zandvoortse Zomerkrant. Deze toeristische krant staat boordevol informatie over Zandvoort. Het strand, de zee, de duinen en het centrum en alles wat voor en met name de toeristen belangrijk is of kan zijn. Alle informatie is behalve in het Nederlands ook in het Duits en Engels en is dus van groot gemak voor de buitenlandse bezoekers. In deze Zandvoortse zomerkrant is tevens een plattegrond van Zandvoort afgedrukt. De Zandvoortse zomerkrant is gratis verkrijgbaar bij strandpaviljoens, hotels, pensions, B&B's. Campings, diverse hordeca-gelegenheden en andere adverteren. Bij mooi weer wordt zelfs de Zandvoortse courant uitgedeeld bij het station en op de diverse markten. Een aanrader voor de gasten van Zandvoort, want uh, hij staat inderdaad boordevol informatie. Wat, waar en wie en hoe en dat ook nog een keer in drie talen. Zo is het, Albertjan, die krant mag zeker niet ontbreken. Dus...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 Blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time.